krijg je van Danny Vos. Ja, goedemorgen. Duizenden medewerkers in de thuiszorg krijgen een alarmknop, dat schrijft het AD. Thuiszorgmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie en 13.000 mensen die bij T-zorg werken krijgen daarom een knop waarmee ze hulp kunnen vragen. Ze kunnen daar onder meer automatisch 112 mee bellen. Er is meer bekend over het zware ongeluk vannacht in Apeldoorn. Twee auto's botsen daar vol op elkaar en de bestuurder die daarbij is overleden is een man van 21. Dat meldt de politie nu. Na de botsing vloog een van de auto's in brand. Hoe dat ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het aantal doden door lawines in de Alpengebieden blijft maar stijgen. In Oostenrijk zijn gisteren vijf mensen omgekomen... doordat ze onder de sneeuw terechtkwamen. Ja, er zijn de laatste tijd vaker lawines. Hulpdiensten roepen op niet buiten de piste te gaan skiën. Ja, het kan wel eens extra druk worden deze dagen in Amsterdam. Vandaag begint in de hoofdstad de huishoudbeurs. En er gaan dit jaar een stuk meer mensen naartoe... zegt de organisatie op basis van het aantal tickets dat is verkocht. Meer dan 100.000 mensen worden er verwacht. Ja, toch heeft niet iedereen er zin in. Nou, van mij niks. Ik vind het vreselijk. Die gingen vroeger wel naar heen, maar ik word er zo moe van dat gejageld. Veel plezier, daar de huishoudbeurs duurt een week. Veel plezier allemaal. Er komen wel weer mooie filmpjes uit Voort natuurlijk. Ken je deze nog? Ik, wat zei u? Om koekjes te rapsen en kaas. <laughs> raps. Dat <laughs> is een raps. Om iets fijn te maken. Ja, vind je allemaal op de huishoudsbeurs. Het is een goudpijn voor interviews. Ja. Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon op de meeste plekken wel droog. Het is zacht, maximaal 12 graden. Morgen begint kletsnat, later droog en het wordt dan net zo warm. Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister met files uh, langer dan 10 minuten. Dat zijn er drie da 12 Arnhem Oberhausen dus, uh, tussen Ouddijk en de, de Duitse grens 15 minuten. De A20 hoek van Holland Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. is dus een ongeluk gebeurd, 37 minuten. En de A37 knoop het holsloot richting Meppen. De Duitse grens daar 10 minuten. Controles gemeld met de Flitsmeister app. Op de A28 staan ze Assehogeveen. Daar oplitten we 165,2. Van die wegen. Ja, goedemorgen op zaterdagochtend. Zometeen terug naar de top 40 van 2022. En dit is Kensington met Stay. Ja, Keren's Cars, to your beautiful Vandaag terug in de top 40 classic. Naar een moment dat je misschien nog goed kan herinneren. Misschien wel de plek waar je toen was. Toen je hoorde dat dit wereldnieuws was. Goedenavond. Dit is een korte extra uitzending van het NNW-journaal. Dit in verband met de gewapende overval op een winkel. Op het Leidseplein in Amsterdam. In de Apple Store daar. Ja, de Apple Store op het Leidseplein. De Gijzelingen. Het is uh, dit weekend vier jaar geleden dat dat wereldnieuws was. Een man met een uh, automatisch wapen. Die hield daar uh, urenlang ja, een klant gegijzeld. Hij hij 200 miljoen euro aan bitcoin. Ondertussen zitten er ook nog vier anderen verstopt in een bezemkast. Dat kan je, je niet voorstellen, toch? Hoe dat moet zijn geweest. Daar sta je echt doodsangsten uit als je daar nou, één van bent, denk ik. Ik weet nog dat ik op, uh, op werk was en dat er uh, iemand riep: hé, hey, daar is een gijzeling op het Leidseplein. We echt binnen no time gingen er allerlei filmpjes en foto's rond op het internet natuurlijk... van die uh, situatie daar. Na vijf uur kwam er uiteindelijk een einde aan uh, die gijzeling. Er is trouwens ook een film over gemaakt, hè? Heb ik uh, pas nog gezien. Eye Hostage uh, heet die. Is te zien op Netflix. Ook op Videoland staat een hele documentaire over die hele gijzeling. Moet je maar eens checken. Dan de top 40 van toen, februari 2022. Ik heb hier weer uh, drie liedjes aan. Uitgehaald. Ik ben heel benieuwd welke van deze drie wil jij zo meteen horen? Mo stond op 1. Dat heb jij gedaan. Keuze 1 vandaag of ga je voor Crisco's Amsterdam? En vlucht droog. Stond op 3. Of Fleming. Ik ga jou vertellen dat anders dan. Stond op 33. Amsterdam. Je zou bijna denken dat we de liedjes hebben uitgezocht bij het onderwerp. Hè? Bedenk me nu. Ga je voor, dat heb jij gedaan. Wordt het vluchtstrook of Amsterdam? Laat het weten, heel simpel in een audio-appje via de Q-app. Het liedje met de meeste stemmen hoor je zo. Nou, som jij nu.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 Dream with me Terug naar vier jaar geleden, 21 februari 2022. Toen de gijzeling in de Apple Store op Leidseplein in Amsterdam wereldnieuws was. Toen in de top 40 Mo met Dat heb jij gedaan. Chris Kroos, Amsterdam, Antoon en Sigurney. K met vluchtstrook kon je het kiezen. Flemming met Amsterdam. Roger Meesters die zegt natuurlijk Fleming voor mij. Martina die zegt Mo, prachtig liedje, raakt me enorm. Lindsay, ja voor mij Mo. Ik ga 6 maart naar haar theatershow. Dus uh, dat mag voor mij die classic worden waar Mo mee doorbrak. Groetjes van uh, Lindsay, dan Matthijs. Goedemorgen. Dat kan natuurlijk niet anders als Amsterdam. Gezien het onderwerp waar we het over hadden. Fleming met Amsterdam. Hé, hey, goedemorgen Bas. Doe maar lekker, Mo. Toch een beetje de ontdekking van de eeuw, toch? Verrijking. Ik stem ook snel, want ik kies voor... 130 op de Vluchtstrook! Ja, dat liedje van uh, Amsterdam. Die uh, heb ik altijd hier gehoord. Goedemorgen Bas! Nou, mijn jongste is helemaal gek voor Fleming, Dus vandaag gaan we lekker voor Amsterdam. Het was uh, spannend. Ja, niet voor Christos. Want Vluchtstrook heeft 8% van de stemmen gekregen. Maar vooral tussen Mo en Fleming. 42% van de stemmen voor Mo. En winnaar met 50%, 50 van de stemmen voor Fleming. Ik ga jou vertellen dat het anders kan.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 Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Goedemorgen, Kim is ik weer van weerplaza wissel. Vallige dag vandaag, wolken en zon wisselen elkaar af. De meeste plekken blijft het wel droog, het is 8 tot 12 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files, langer dan 10 minuten... op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen oud -Dijk en de Duitse grens. Daar kom je in 17 minuten. En een flinke op de A20, Hoek van Holland-Gouda... tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel... kom je in 4 kilometer, half uur is je vertraging. Eén controle, die staat op de A28 Assehogeveen bij 165,2. Q-music, Bas van Niemegen. Afro-Jack hoor je zometeen. En dit is Lady Gaga, de dead dance. You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 The creature of the night. Now I'm haunting your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 Call Away Back Music. Ja, wat een wedstrijd hè, gisteravond. Topsport van het uh, hoogste niveau. Om uh, half acht, baan drie van uh, TV Hertog Jan in Erp. Ja, ik moest uh, tennissen voor de vrijdagavondcompetitie. was een uh, spannend potje. Uiteindelijk met een, een tiebreak gewonnen. Dat is toch een lekker gevoel. En er werd trouwens ook nog geschaat. Ja, je zou het bijna vergeten natuurlijk. Op de Olympische Winterspelen in uh, Milaan. Wat een heerlijk avondje was het toch weer. Eerst die uh, gouden race van Antoinette Rijpma de Jong, natuurlijk op de 1500 meter. En uh, daarna werd het nog eens, uh, nou, ook nog een heerlijk shorttrackavondje. track avondje. Daar hebben we gewoon met Nederland wel even laten zien dat wij gewoon het short -track land zijn, toch? Goud op de aflossing bij uh, de mannen. Laten we nog heel even teruggaan naar gisteravond. De Olympische Winterspelen in Milaan. Aflossing voor mannen. Nederland neemt het op. Tegen Zuid-Korea, Canada en Italië. Het kan alle kanten op. Het is niet zo dat er één land echt bovenuit steekt. Nederland lijkt er iets bezig. Het is Louis Spannend. Ja, ja, ja, ja, ja. Terug naar de kop. Dit is mello van het Woud. Verdedigen. Blokken. De deur dicht houden. Oh, wat is hier spannend. We tikken verder met de rondjes. Hierna nog één wissel. Dit is hem. Dit is Jens van het Woud. Hij is vrij. Hij hoort de bel. En dan gaat het gebeuren. Ga maar staan met z'n allen. Ga tot de aflossing. Van het Woud 1, 2, 3. Subliem. Een diepe buiging. Van harte gefeliciteerd. Ik heb geen vragen. Het woord is aan jullie. Ja, ja. ja dit, dit, dit was bizar. We hebben hem gewoon precies gereden om te winnen. En het is ook nog gelukt. Dus. Ik kan het eigenlijk echt nog niet geloven. Ik stap het ijs af. Ik denk, jullie ook, wat is er nu gebeurd? We zijn gewoon links kampioen. Waanzinnig, toch? Inmiddels 18 medailles voor Team NL. 3 keer brons, 7 keer zilver en 8 keer goud. En vanmiddag weer een nieuwe kans. Vanaf 3 uur bij de massastart bij het schaatsen. Bij de, de mannen en de vrouw. Het is Key Music met Everjack. Dit is In My World. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful.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 better with you. Cue music. music. We're we'll the ...van Fleetwood Mac. Go Your Own Way bij Q-Music. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik uh, zou ook denken... ...joh, ga even lekker ergens anders zitten met je gitaar. Je gaat toch niet midden in het centrum van Utrecht... Uh, ...midden op de weg liedjes zitten zingen in kleermakerszit. Uh, ja, zo uh, zat Mel Smit er een paar jaar geleden bij. Dit uh, is een filmpje uit 2023 dat ik voorbij zag komen. Toen uh, hadden we nog eigenlijk helemaal geen idee wie Mel Smit was... Hij uh, was in Utrecht. Hij ging wat de Europese steden af om ja, gewoon een beetje muziek te maken daar op straat als straatmuzikant. Deed hij dus ook in Utrecht. Zat hij echt midden op straat. Had hij uh, zijn telefoon weggezet om zichzelf te filmen. En dan ging hij gewoon liedjes te spelen. En dan komt er weer een fiets langs. Mooi, je ziet op een gegeven moment ook zo'n vrouw heel geïrriteerd uh, voorbij fietsen. Die denkt, joh, ga, ga even lekker ergens anders zitten... in plaats van hier midden in het centrum van Utrecht. Nou, dat was drie jaar geleden. Inmiddels came van deze. from waiting. better with you. Cue music. We say goodbye shame that I guess I was wrong, uh. don't wanna think about no. it, don't wanna talk about mm. it, I'm just so sick about it, can't believe it's ending this way, just so confused about uh. it, and then I confused about yeah. it. Is ik. Goes around, comes around. Zo, zit je klaar? Ja, ik ben er klaar voor. Nou, dat is mooi. Tom en Bram zometeen helpen je lekker die zaterdagmiddag door. Ze gaan uh, onder andere nog even inchecken bij Mattie en Luke en Milaan. Die spreken als het goed is vanmiddag de gouden short track, broertjes. Melle en uh, Jens van het Wout. die zitten inmiddels op een gouden wolk. Natuurlijk. Kan niet anders. Veel plezier met Tom en Bram zometeen. Oh,